Er staat 280 kilometer file. Door de bui is het een behoorlijk drukke ochtendspits geworden. Ik noem de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de Alfred Bunschoten 6 kilometer... ...verder richting Amsterdam tussen Barneveld en Eembrugge 9. A6 Lelystad richting Muiden tussen knopend Almere en stad West 10. Op de A7 hoorde richting Zaandam tussen Purmerend Noord en knopend Zaandam 11 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij knopend Koenplein 9. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij het knopend Raasdorp 11. De A10 de ring Amsterdam tussen Af het volendam en knooppunt de nieuwe Meer 14 kilometer... A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld 13 kilometer. Een aanreding op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Hendrik ambacht en knopen Terbrechtseplein 8 kilometer. Bij de Van Brien Noordbrug is de linker reishok dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knopen Terbrechtseplein 7. En op de A28 Zwolle Utrecht tussen Nijkerk en Soesterberg 16 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Opeens veel ondernemers uit de Haldenstaten een heel simpele oplossing hebben. Die zeggen, er is een naast een natuurlijke barrière als je de kerkstaat afgaat met die prachtig mooie bankjes en die prachtig mooie bloembakken. Wat is een barrière? Je zou dat op moeten stellen dat je een natuurlijke loop krijgt of voel je in de beweging en er wordt dan een fotootje bij gepresenteerd. En opeens ziet iedereen het licht. En wat gebeurt er? De bankjes worden verplaatst.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 ik denk ook dat dat een beetje de kern is. Maar niet alleen of ze goed communiceert, maar of de boodschap wel overkomt. Hè? En natuurlijk is de gemeente van overtuigd dat dus ze het goed doet. Want immers, dat is een opdracht. Dat je moet goed communiceren. En ze weten haar zeker dat ze ieder gewoon hun best doen. Als dat ze niet zouden doen, dan zou het helemaal eens zijn. Maar ze doen hun best. Maar dat blijkt toch vanuit de burgerij. En Magriet van de Hoed was zo'n mevrouw, die daar op aanmerkingen over had. En hele gerichten op aanmerkingen. Nou, dat is natuurlijk een goudwaard. Dus we hebben haar gevraagd of zij met ons, de voorzitters van de commissie, daarover van gedachten zouden kunnen wisselen, samen met de griffier, en van En natuurlijk ook de gemeentevoorlichter, om, om met haar op hun aanmerkingen te komen tot wellicht een verbetering. Want je denkt wel dat je het goed doet, immers, daar, daar ben je dan voor. Maar je merkt het pas als degene die jouw keek geproefd hebben ook echt en eerlijk zeggen van wat er allemaal keert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 Nou, de gemeente doet elke week in haar publicaties in de kranten en meten daarmee ook alles te publiceren wat nodig is. In de hoop en het vertrouwen dat het ook overkomt. Nou, dat is nou net iets wat dan morgen, of morgen, Wat dan dinsdag uh, aan elkaar verteld wordt en na leiding daarvan. Dan zit je er goed in, je hebt het dessert en dan ga je ver, verder daarover van gedachten wisselen. Daarvoor heb ik natuurlijk gevraagd aan iedereen over zich even voor stellen. En dan vraag ik aan u het woord. En dan loopt er voor zelf los. Dat loopt men We luisteren. Ja, we nee, luisteren. Ik, ik, uh, maar het valt me, me op naar de politiek, Hans, dat uh, het, het, het zo vaak voorkomt dat men zegt: van: nou, jullie zijn ervoor gekozen, jullie besluiten maar, jullie doen maar. Tenzij er een verkeerde besluit wordt genomen, nou, dan staan we op onze achterste benen.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 Zijn ja, en, en daarnaast, zeg ik dan, vertoon je ook een dorp als gaat aanslid. Hè? Eh, niet eh, achter de vier gesloten muren blijven, maar ook naar buiten toe. Dat iedereen weet, die man die moet ik wat vragen. En dan even langs gaan ik. Er was ooit, honderd jaar geleden, nou het was iets korter, een wethouder Jonsen. En die zat elke middag eh, op een terras hier in een Zonverse kroeg. En iedereen die wist dat...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 die gaat praten over onafhankelijk onderzoek en waarheidsbevinding. Maar niet, maar niet alleen dat. Want dat is eigenlijk toch een mooie om in deze context te ja. hebben te zeggen. Daarnaast de gedachtenwisseling, ook met de heer Van Vollenhoven, met de moderator en het publiek dus. Geweldig. op dus hetzelfde manier als wij de rond de tafel doen, zo gaan wij dan ook straks bij Pieter Van Vollenhoven praten. En ik kan je toezeggen dat het een bijzonder, een openhartig en plezierig gesprek is. Het is een hele goede spreker. Het is ook niet alleen een goede spreker, ja, maar, het is ook een goede luisteraar. Uh, uh, ja.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 Heel goed, Hans. Alsjeblieft. Bedankt voor je komst en succes volgende week. Het leuk, dank je wel.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 Uh, die, je bent pas een paar jaar geleden begonnen met een BRIS. Hoe nou, ben je nee, zo... Dat is een ik, Hoe lang geleden? Uh, ik bris al 25 jaar. Ja, nee, maar officieel bij de Bries Club. Bij de Zandvoerse Brisclub, nou. Inmiddels al een jaar heb tien. Maar je bent steeds ik heb met heb voorheen stip. heb ik in uh, Bloemendaal uh, gebrist. Oké, okay, maar dan kom je bij Zandvoort en je stijgt met stip. En je bent nu weer kampioen voor Zandvoort. Uh, we, hebben een, uh, we hebben een vereniging met uh, 180. Britsers. Dat is voor een dorp als Zandvoort. Er echt wel veel Britsers, hoor. Hoe lang bestaat de Britclub al? Kan dat ongeveer een goede vraag. ...maar ik geloof vanaf na de oorlog al. 1948? 1949. Ik hoor al mensen die al 30, 35 jaar Brits hier. En, ja, het is een verschrikkelijk fijne vereniging. En je weet dat er op woensdagavond gebrits wordt. Dan zitten er zo'n honderd Britsers... In het louis duis te vertellen, ja, in dat is echt een rampscenario. Ja. Maar dat is een ander verhaal. Pst. En uh, op donderdagmiddag uh, dan zijn er ook zo'n 110, 120 Ook in Louisiana's louis Ook in de louis En mensen die nog willen uh, leren bridge, uh, die kunnen er ook komen. Ja. Er is zo dat de Sanfordse Britsvereniging ook lessen organiseert. Er, zijn dus, er gebeurt met name in pluspunt in Noord. Daar is iemand die nieuwe Britsers het spelletje leert. En dan moet je zeggen, elk jaar weer, dan, dan wordt zo'n cursus aardig volgeboekt. En dat betekent dat die continuïteit in die Britse vereniging in Zalvoort meer dan uitstekend is. Dat gaat goed. Uitstekend, echt. Maar ook enthousiaste mensen die ermee bezig zijn. En dat is ook eigenlijk een beetje, we hebben hier die Britse vereniging. En uh, zo gezegd 180 blitzes. Maar uh, ja, aandoen verplicht zeg ik dan altijd wel. Dat heeft u geleid in het verleden. Wacht even, dat... wacht even. Is er nooit ruzie na afloop van een wedstrijd van je had dat moeten bieden en je had dat moeten gooien? Oh, nee, dat heb je. Het is natuurlijk zo, met name echtparen als ze samen spelen. Kijk, dat bedoel ik. Die hebben wel eens de neiging wat frank en vrij naar elkaar te reageren. Maar in de algemeenheid is het zo dat, uh, dat na uh, 30 seconden, 40 seconden, dan is het uh, galletje gespuut. En dan uh, drinken we daar nog gezellig uh, bij uh, App een uh, wijntje. Nee, het is echt een buitengewoon.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 Of je gaat in de hoeken voor vijf minuten. Nou, nee, je wordt niet geslagen, je wordt niet in de hoek gezet. Maar <lacht> <lacht> nou, je krijgt een strafpunt hoor. En dat doet de Britse zeer, want ze willen natuurlijk allemaal scoren. Ja. Ik bedoel, het gaat in een. Uh, er hangt ook een beetje imago over het Britse van. Uh, je moet er doodstil zijn. je mag... hoeft niet. Uh, nee, van mij aan, uh, als je die Britswedstrijden ziet, er wordt uh, uitbundig gelachen, er, wordt, uh, er worden geintjes gemaakt. Maar spel je, er wordt bloedserieus gespeeld. Dat daar gaan we, het ook. Dan gaan we op een gegeven moment naar de Stroombridge. Dat is alweer tien jaar geleden.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 ik vind het zelf ook buitengewoon plezierig om het te doen. Het is zo dat als je zelf hier 180 wedstrijdblisters hebt. En zo'n strandbrits. Dan heb je minstens 500 mensen. Dat betekent dat ze uit het hele land hier toekomen Is antwoord. Enerzijds is dat voor het Brits gebeuren. Voor je imago of het goed. Maar wat ook zo goed is. 2 juni hebben we het weer. De strandbrits. De mensen uit het land. Die reserveren hier een kamertje in het persoon, ja. in een hotel. Ze blijven hier een weekendje. Er zijn in ieder geval minstens 16 strandpaviljoens die mee moeten doen om al die mensen op te vangen. Elk half uur komen er weer 32 nieuwe Britsers. Stop dus, even. Die mensen die komen hier zandverbinnen en die gaan naar een aangewezen strandtent toe. Er is altijd een verzamelpunt. Ja. Dat is, dit jaar is het havenverzandvoort, maar het zijn en, ook bij de En bij daarvan uit krijgen ze de opdracht, jij gaat naar strandpaviljoen 19 en jij naar, 10, exact, jij naar 21. er zijn 16 en uh, iedereen uh, wordt uh, gedirigeerd naar het eerste paviljoen. En dan vervolgens. Business. Een aantal best. Een aantal gaan ze aantal de hele dag van het ene paviljoen naar het andere paviljoen. Niet alles wein. is het, uiteraard. En dan lopen we ook.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 Uh, af en toe dan zie ik de Britsjes keurig gekleed in soms een 330 blauw en de dames met de parelketten om ja. En die zitten dan tussen de dames topless, uh, die daar toplest in de zijn. <laughs> en uh, dat verschil is, is ja, fantastisch. Nee, nou hoor ik dat het een tijdje geleden ster geweest bent. Ja, dat maar... is <laughs> <laughs> Vertel? Want, uh, nee hoor, je kan je vertellen. die parels kun je op het ogenblik vergeten. Maar, mensen zijn over het algemeen gezicht, hoor, heerlijke vrije tijdskleding, weet je. En, uh... Maar dat was zo'n mooi gezicht. Ja, nee, buitengewoon. Nog wel hoor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 En uh, wat, het, uh, wat wij ook erg plezierig vinden... ...dat opbrengst... ...en mensen moeten Altijd allemaal naar goede doelen gaan. Die gaan allemaal naar goede doelen. Ja. Elk jaar kiezen we weer een wat ja. goede doelen uit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 en het wordt vervolgens verwerkt in de computer. En dat betekent eigenlijk dat wanneer die jongelui weg geweest zijn, maar dat we na 20 minuten weten wat de uitslagen zijn. En wij hopen altijd na afloop van het hele gebeuren, het zijn altijd zo'n zeven rondjes, om binnen zo'n drie kwartier een uur de uitslag te kunnen publiceren. En dat lukt al, altijd aardig. En dan is er ja. nog een kwartier bezwaartijd en dergelijke? Uh, je hebt even de tijd om bezwaar te maken, maar valt dus op. Niet of nauwelijks wordt er gebruik van gemaakt.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 Degene die de beste lunch uh, opdient, die krijgt ook een prijs van ons. Hmm. En dat betekent dat ze allemaal hun uiterste best doen om ja. die lunch zo optimaal ja. mogelijk te krijgen. Ik ken dat er. van de lions Brits wedstrijd die georganiseerd wordt. Ja, dat doen jullie ook. Ja, inderdaad. Wij, wij werken ook trouwens nauw samen met de Lions. Hè, uh, je je Roel Bosma, die is daar zeer actief ja, in. Ja, nee, die zit ook bij ons ja. bij de stichting als adviseur. Die hebben we uitgeleend. Uh, uitgelezen ja, ja. Nee, ook hoor. Nou, daar zijn we best blij mee. Want de uh, Roel is uh, ook uh, wat de inschrijvingen betreft, uh, de betalingen, nou, daar kun, kun je blind opvaren. Hoeveel mensen komen er precies op 2 uur in Zandvoort? Als het goed is komen er 528 mensen. Zo. Dat is het maximum wat we gesteld hebben dit keer. We hebben het in het verleden wel eens meer gehad.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 Eerlijk, dan zitten die 16 paviljoens niet te wachten op een haalde van die Britsers. Want het zijn natuurlijk tijdens de Britten geen grote verteerders. Maar uh, in de week daarna, na 2 juni, begint de eerste uh, uh, voetbalwedstrijd van uh, het Nederlands al. De Europese kampioenschappen. Dus we zijn nu op 2 juni gaan zitten. En we zitten nu zo rond de 500. Maar het moet nog gepubliceerd worden in het blad. Dus wij verwachten zonder meer een volschrijving. Maar je moet er vooruit gaan dat we naar 528 blitzen zitten. Hans, we wensen je enorm veel succes met de organisatie. Hartstikke bedankt. Dat het een mooi weer mag zijn, dat is ook belangrijk. Want in de regen is het niet leuk als je in de weer moet lopen. Nee, maar ook dan vinden we wel met elkaar gezelligheid. Precies. Erg veel succes. Hartstikke bedankt. En ik kom 2 juni nog eventjes langs. Uh, Even. Ik had je daar vooruit ja. Want het. Ja, ik Vaak ik... praten we over goede doelen. Ja, ik ja? kom langs. Oké, okay. <laughs> nou, welkom. Bedankt Hans. Graag gedaan. Hè. Have a kiss in the moonlight, if you. Know Here's that beat you've been waiting to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 Maar er is wel een tendens. Vroeger, ja, ik ga nu even terug hoor. Open het dorp en nu Unicum. Alles samenvoegen in een centrum. Mm -hmm. Met alle technische diensten daaromheen. Ja. En je ziet nu toch meer een, de laatste jaren een verplaatsing naar, uit de, de centra's naar huizen. Is, is, is dat een nieuwe trend? Dat men dus...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 En, die en ook mensen, bij oudere mensen? Ja, ook wat bij oudere mensen. En dan zie je vaak als het al, mensen al ietsje ouder zijn... dan Ik zal geen leeftijd noemen, maar... Eh, 70. 50, 65. Nee. Ik hoop niet dat ik iemand afschrik. Dan uh, zie je vaak dat het ziekteverloop wel progressief is. Dus is snel verloopt. En, en, en bij mensen tussen de 20 en de 40, ja, die zitten in de broei van hun leven. Die zijn ja. carrière aan het maken, die, die willen een huis kopen, die willen misschien kinderen...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 50. Ik ga halen, luisteraars, bel Karin 06-4472-0050, want Karin die heeft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 Daarom we wensen je erg veel succes met deze actie. Dankjewel. Privé en zakelijk. Dankjewel. Stuurte met je ziekte. Ja. Dankjewel. Bedankt. Bedankt voor je komst. Keim. Graag gedaan. En we gaan meer aandacht besteden hierin voor de radio. Ja, dat zou ik heel fijn vinden. Doen we. Beloofd. Wel. boys are home again all over the world Ships will fail again all over the world. Then we'll have time for things like wedding rings.